Wat mij betreft wel. Dan hou ik er niet langer op. Dag. Dag, je voor greep. Hoe gaat het hier? Goed hoor. Gelukkig. <laughs> wat had u gezegd dat het niet goed ging? Dat verwacht het niet.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 Ik kwam eens kijken hoe het hier is. Mag het? En ik wou vragen of jullie me straks even willen helpen. Mijn raam wil niet open. Laten we dat dan maar meteen doen. Wacht, wacht even. Le meis. Pas op, joh. We passen wel op. Maak jij je dan maar geen zorgen. Allebei gegeven. Klaar? Ja. Eén, twee, drie...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 De gang is elf meter. Oh kinderen, wat verschrikkelijk groot. Hoe krijgen jullie daar nou meubels voor? Het Het Moeder houdt. Wat is een moeder?